Drie uur. Mark Visser met het NOS journaal. Zo'n 17.000 Palestijnen zijn volgens de Verenigde Naties het noorden van de Gazastrook ontvlucht. Ze krijgen van de vluchtelingenorganisatie onderdak in VN-scholen die als schuilplaats zijn ingericht. Israël stoorde gisteren boven het noorden van de Gazastrook flyers uit... waarin werd gewaarschuwd dat het gebied opnieuw wordt gebombardeerd. Tot nu toe zijn aan Palestijnse zijde meer dan 160 doden gevallen. Internationale oproepen tot een staakt het vuren hebben tot nu toe geen gehoor gekregen. Gisteravond werden vanuit Libanon opnieuw raketten op Israël afgevuurd. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeheist. Israël reageerde met mortiergranaten. Door een aanslag in de Sinai-woestijn in Egypte zijn drie mensen om het leven gekomen. Twintig mensen raakten gewond. Militanten vuurden mortiergranaten af in de buurt van een militaire post in El Aris in het noorden van de Sinaï. De drie doden zijn burgers die in de buurt van de militaire post woonden. Het aantal aanslagen in de Sinaï is toegenomen na de afzetting van president Morsi vorig jaar. De aanslagen zijn vaak op militaire posten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar de Sinaï. Duitsland is voor de vierde keer wereldkampioen voetbal. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de tweede helft van de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Gutsen maakte het winnende doelpunt. Met de vierde wereldtitel is Duitsland op gelijke hoogte gekomen met Italië. Alleen Brazilië won vaker het WK-voetbal, namelijk vijf keer. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Lionel Messi gekozen tot beste speler van het WK. De Argentijn kreeg na de finale de gouden bal uitgereikt. Messi maakte dit toernooi vier doelpunten. Arjan Robbe kreeg van de FIFA de bronzen bal. Achter de Duitser Thomas Muller, die de zilveren bal kreeg. Het weer dan bewolkt en op de meeste plaatsen wel droog. Overdag in het zuiden en zuidwesten zonnig, in de rest van het land bewolkt en er kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 22 graden.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 ZANG EN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 Lele, lele, lele, lele, si lele, lele, lele, lele, lele, você lele, lele, le, le, le, ah, si op, op kanaal 45. 45. I don't mind. this song. So what? You feelin' me? Let's do something En Chile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 What a thrill, I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun.